Al voor Ab Obama's verkiezing tot president werd er gespeculeerd dat hij niet in Amerika geboren zou zijn en dus volgens de grondwet geen president kan worden. De speculaties gingen door, hoewel een ziekenhuis in Hawaii ze tegensprak en in 1961 melding werd gemaakt van Obama's geboorte in Hawaïaanse kranten. Recent rakelden tegenstanders van Obama de kwestie over zijn geboorteplaats weer op.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 Het weer. In het oosten is het bewolkt en kan er een bui vallen. In het westen blijft het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het hele land kans op buien, smiddag soms ook met onweer. Het wordt dan 14 graden aan de kust tot 19 in het binnenland. Dit was het. NO Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 4 kilometer of langer. A10 West naar Zaanstad, 4 kilometer voor de Koentunnel. En de andere kant op tussen Geuzeveld en de Rij, ook 4. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Ouderijn Inmiddels 18 kilometer door een ongeluk vanmiddag is daar nog steeds maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het beste om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kiest bij Knoopend Ridderkerk voor de A15 naar Gorkem En daar dan de A27 in de richting van Utrecht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag loopt het ook vast door een ongeluk. Tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Andere kant op staat er ook file. A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Schiedam en het knoppen plein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 sing at the to church on Sunday. Je moest dus...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 ja so.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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest, om al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 Yeah, I really from hell, oh, from oh, oh. sand in our eyes, and descended like flies. Oh, the spade. Jouw keuze is terug, na het nieuws. Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Bijna driekwart van de Nederlanders denkt dat toekomstige generaties het slechter krijgen. Volgens een enquête van de Raad.